Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie in Spanje doet onderzoek naar de Spaanse voorzitter van de Voetbalbond. Sinds dik een week is er veel kritiek op Luis Rubiales. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK wonnen, kuste hij speelster Hermoso vol op de mond. Hermoso zegt dat ze daar helemaal geen toestemming voor had gegeven. Volgens justitie komt dat neer op seksueel misbruik of geweld, vertelt correspondent Edwin Winkels. Ze hebben nu de speelster Hermoso uitgenodigd van u kunt nog aangifte doen. Als u wil, dan uh, komen wij direct in actie. Daar zijn 15 dagen staan daarvoor. Uh, en dat zou de zaak nog versnellen. Doet ze dat niet om een of andere reden. Want ja, alle aandacht is, uh, begint ze ook zat te worden en dergelijke. Dan kan het OM gewoon uit zichzelf uh, beslissen het onderzoek voor te zetten. En dan de mensen verhoren, et cetera. De FIFA heeft Robiales geschorst. Maar de Spaanse bond weigert hem te laten vallen. En Robiales zelf is niet van plan om op te stappen.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 De Nederlandse landgeit. Vroeger zag je hem overal, maar hij is langzaam verdwenen omdat andere geiten meer melk opleverden. Toen er nog maar een paar landgeiten over waren, zijn liefhebbers hem gaan fokken. En inmiddels zijn er weer een paar duizend Nederlandse landgeiten. Het zijn hele mooie geiten. Het zijn mooie, robuuste geiten. En een mooie ronde neus, bolle neus en korte oortjes. Kijk, karakter is een geit. Die is ook eigenwijs. Ik ben ook gewoon een beetje eigenwijs. En soms zijn ze heel lastig, omdat ze zo eigenwijs en bij de hand zijn. Maar dan maakt het ook leuk. Dan nog het weer vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht kan het wat mistig zijn. Dat is morgenochtend wel weg. Het wordt dan eigenlijk van alles wat. Soms wat regen, maar ook droog en ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Wel tien minuten vertraging op de A7 Zaanstad Hoorn bij de afrit Avenhoorn. Op de N230 Maarse Utrecht voor de aansluiting met de A27 is de vertraging een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek- en Waterland 10 minuten tijdverlies. Tot zover de ANWD verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom Zon. Zon. zee, Zandvoort een zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Alternative FM. If I could help you out, it hurts to see you sing the out to you.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 Uh, straks in de tweede uur gaan we praten met uh, een uh, dame, met twee dames van False Perspective. Het is een Derse band en uh, ze zijn bezig om uh, um, ja, een beetje een EP, een debuut EP geloof ik, uit te, te, te brengen. Maar wat horen we straks van uh, Nola Houtenpen, de drummer en uh, de dame die, denk ik, de front von de rekening neemt. En dat is... Liz Hogeveen, ze komen uit Delft. En we gaan straks allemaal beluisteren met wat ze dus allemaal doen. En de tweede, die vanavond, dat is in het laatste uur... dat is Tijn en hij maakt techno. En dat is dan niet de keiharde techno... maar gewoon een beetje de vriendelijke variant. Een beetje het donkere en het wat, ja, min of meer het wat rustige...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 Chernobyl is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 Throwing yourself, distant love My hair is standing on it But you feel so insensible Why do I still stick with something Let it reel You're away while you're here I left you shell and disappear. Why do I let you come near me? Question everything you do It's nothing ever since it the money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 If I keep going round, I'll see the sky. Oh,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 Blah Show, something that just ever grow. Twee nummers heb je kunnen horen. Eentje is van de verliede spiegel. Het nummer heet Backyard. En het tweede nummer dat is van Tusket. Die uh, zijn hier ook uh, bij ons uh, geweest. Maar daarvoor waren ze uh, ook uh, bij een radiotreden actief geweest. Die is van collega...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 jong, tomando, sabe que lo voy a llegar, comiendo, comienza a gritar, no lo dejo con ganas, creen que somos solo panas, mato a los ganas, se pone bella, escondida, va pa mi casa.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 en niet een beetje ook. Jes het vast in mijn hoofd. Mama volgens mij ben ik verliezen.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 On my hands of defending my legacy. You know my heart's parted evenly. In the same, you recover me. Oh. No wounds and no bandages. Gonna make it way to my chest. These escapes are my print Jack and yeah, ain't that a sweet life? Nothing but blue skies and white picky fences None of them Hollywood extremes The king of the football team Is living the suburban dream Cause all the cool kids peaked in high school And maybe they're the lucky ones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 Everything changed Good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 ...ooit zich uh, in verbonden heeft gevoeld met het vertellen van het verhaal. En dat is de reden waarom hij het uh, ook toevertrouwd heeft in een tekst van Suburban Dreams. Dus dat uh, is het uh, verhaal achter uh, deze single. Uh, daarvoor hoorde je Latania Alberto met uh, Landing Soft. Um, deze draaide collega De Smet trouwens ook. Uh, een, de dame in kwestie komt zelfs hier oorspronkelijk uit de buurt...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 Uh, oh My God van uh, con, van Leah uh, Wright. Die hoor je ervoor. We gaan uh, gauw verder, want we hebben nog uh, best nog wat, uh, wat uh, weg uh, te draaien. Bijvoorbeeld uh, dit sluiten we toch wel een klein beetje op aan. voor You. En dat is Nederlands talig dance met uh, electro elektrolagen. Het is goed hoe het dat is. is. Hoor zoals je nog nooit hebt gezien. Ik vind het goed hoe het is.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 Voor jou om dichter bij mij te zijn. Ik. Heb...